Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, maak een hartelijk applaus voor Mart van der Leer, Jurjen Koopmans en Ruud Mathijsen. En ik ben natuurlijk Johan Jongop ja, dames en heren, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En ik zit hier gezellig aan de bar van onze kroeg, de En naast mij zit, eindelijk is hij er, Mart. Hallo. Ja, goede avond. Ja, eindelijk ben je er, hè? Ja, het heeft even geduurd, maar het is eindelijk gebeurd, hè. Ja. Onze correspondent uit Amerika. Ja, ja, ja klopt. Ja, het, is, uh, het was een goede tijd denk ik, om er te zitten wat betreft uh, het nieuws uh, met de uh, shutdown. Dus, uh, ja. Maar goed, uh, je, je kan zo meteen uh, alles gaan vertellen over jouw wilde avonturen. Uh, en een recensie geven natuurlijk van het theaterstuk uh, Government Shutdown. Ja, Dat is een mooi drama stuk. Ja, dat was, hè? Dus, uh, ja, dus ja. was zeker veel uh, politiek theater inderdaad. Dus ja, ja daar gaan we zo meteen dan een recensie uh, geven en ook uh, kijken hoeveel sterren dit uh, toneelstuk krijgt. En uh, ja, wie er ook bij is, is uh, Jurien. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent er ook weer bij. <laughs> uh, nee, ja, voorlopig eventjes hey, in aanloop naar de verkiezingen. Ja, ja. dus jij mag zo meteen uh, ook over de stand van zaken gaan vertellen van uh, ja, de, de stille tocht die, uh, die afgelopen maandag gehouden is. Oh ja, we hebben trouwens ook nog Ruud Matthijsen. Die zit nou nog even... Ja, die komt eraan. Maar eerst het nieuws. Het nieuws, dames en heren. Wat is er allemaal gebeurd deze week? Uh, wat er sowieso uh, gebeurd is, was natuurlijk de government shutdown, daar gaan we zo meteen even over hebben. Maar eerst gaan we het even wat lokalers zoeken, want uh, ja, Twan Manders was in het nieuws. En dan hebben we het niet over de Twan Manders van de Libertarische Partij, maar die ene naamgenoot van hem, die daar ver weg in Europa, in Brussel zit, Jurjen. De Twan van de VVD, ja laten we hem zo noemen, um, is zo meteen niet meer de Twan van de VVD, want hij heeft de twee termijnen op zitten. Mm. Dus hij mag naar huis. En daar heeft hij geen zin in? Nee, inderdaad, daar heeft hij geen zin in. Um, dus hij heeft besloten om over te gaan stappen naar de oudere partij. Hopen ah. dat na het Kroll incident dat ze ja, nog wat uh, zedeltjes overhouden. En dat hij nog uh, ja, vier of uh, acht jaar uh, in Brussel kan uh, eten. <laughs> ja, dat, dan gaat het ook echt om het geld. Denk je nou echt dat daar, Want er moet er nog eerst op hem gestemd worden hè, natuurlijk bij de komende Europese verkiezingen. Ja, ja het, het, is, het is grappig... Uh, ik, ik, ik weet, als stel dat je heel principieel bent, dus je hebt de VVD gekozen van het, uh, vanwege het uh, liberalisme. En dan stap je over naar de oudere partij. Want ja, volgens mij die, niet ja, echt liberaal is, nee. Dat, dat, dat heeft niks met, met, met, met, met liberaal te maken. Dus volgens mij kan hij net zo goed, ja, als hij straks bij de oudere partij niet meer verder mag, dan gaat hij volgens mij naar de SP. Ja, of naar, naar de PvdA ofzo, ja. <laughs> het, het is gewoon zo schaamteloos, maar ik, ik, ik verwacht ook niet dat mensen op hem gaan stemmen. Die, iemand met een beetje verstand, die heeft al door van die man die doet het echt niet om een ideaal, die, die doet het alleen maar omdat hij het zo lekker heeft daar in Brussel. Maar Johan, zou jij op uh, bijvoorbeeld Jan Nagels stemmen? Nee, nee, ik was altijd een principieel uh, blanco stemmer, totdat uh, de Libertarische Partij kwam. Hmm. Dus uh, ja, ik, daar zou ik sowieso nooit op hebben gestemd. Het, uh... Nee, maar ik bedoel, ik, ik begrijp de ouderen die nu op de oudere partij uh, stemmen ook niet zo goed. Nee. Ja, nee, maar ja, dat die denken van, uh, ja, oh ja, ik ben oud, dus ik stem op de oudere partij. Dus, zo, zo zijn sommige mensen. Hmm. En ja, volgens mij, hoe die man, hoe Krol het destijds bracht, uh, ik snap best wel dat er een paar oudjes daarin getuind zijn, hè? Maar ja, genoeg erover. Um, ik had ook nog een berichtje, want het is uh, ja, de, de Nationale Donorweek. Hoi hoi, eindelijk mogen we onze organen verkopen. Ja, Dus niet. Het is uh, ja, de Nationale Donorweek. Ik weet niet of u iets van gemerkt heeft. Maar uh, dan worden we zeg maar, overal nieuws in praatprogramma's en in allerlei, bij koffietijd en noem maar op. worden lastig gevallen met allerlei pratende koppen. die dan lopen te kwekken over hoe belangrijk het is dat je gratis jouw eigen lichaam weggeeft. En uh, ja, daarvoor zijn ook allerlei reclamespotjes uh, uitgezonden. En eentje is afgekeurd door de reclamecodecommissie. Dus uh, ja, dat is een, uh, een initiatief van de overheid, dus uh, de, de Week van de Orgaandonatie. Het de, de reclamespotje is vervolgens weer door de eigen regels van de overheid dus uh, afgeserveerd. <laughs> ja, wat vinden jullie ervan? Of moet ik nog even vertellen hoe het spotje gaat? Ja. Kun je het laten horen? Nou ja, ik, ik kan het heel uh, kort even vertellen. Er is een, een triatleet die is dan aan het hard rennen. Die man die schijnt dan een donerhart te hebben. En uh, ja, die komt bij spoorwegovergang. En de spoorbomen gaan dicht. Oh, de rode lichten knipperen. En iedereen weet dan moet je gewoon gaan stoppen. Nou, die triatleet niet. Nee, die springt er overheen. Kruipt er onderdoor. En die rent over het spoor. Terwijl er een trein al toeterend op hem af uh, komt rijden. En hij uh, heeft de schuit aan en loopt gewoon verder. En ja, dat is natuurlijk niet het goede voorbeeld geven. En uh, ja, de reclamecommissie die zei ook. Terecht, eigenlijk van ja, dit is gewoon noodloos kwetsend voor uh, Er zitten heel veel machinisten thuis met een trauma, en omdat ze bij spoorwegovergang iemand hebben aangereden. En Er zijn familieleden die mensen hebben verloren bij een ongeluk bij spoorwegovergang, en dan ga je dit niet uitzenden. Ja, terecht. Maar wat, ik, wat mij eigenlijk het meest stoort en eigenlijk kwetst, is van ik, ik zou best wel mijn lichaam willen weggeven om een ander iemand mee te helpen, maar daar wil ik wel geld voor hebben. Het is mijn lichaam. ...op best wel mijn nieren verkopen en niet nodig heeft. Maar ja, dat mag dan niet. En dat vind ik eigenlijk, ja, eigenlijk dat is heel erg kwetsend. Want er zijn heel veel mensen die gaan gewoon dood... ...omdat ze geen hart hebben of geen nieren hebben. En die zouden ze wel kunnen krijgen als orgaanhandel gewoon legaal was. Het lijkt me alleen maar fair inderdaad dat je daar uh, een, uh, een vergoeding voor, uh, voor, voor vragen. Voor je hart lijkt me wel lastig, maar uh, inderdaad ja. voor andere uh, organen dat je daar een vergoeding Ja, zakt. maar je kan het ook vooraf doen hè. Je zegt van nou ja, ik uh, geef mijn hart, uh, stel ik beschikbaar na mijn dood. Ja. En dan kan je nu alvast daar wat voor vervangen ofzo. Of als je weet dat je, dat je gaat sterven, dat je, dat je terminaal bent of ja. iets anders. En je weet dat je gaat overlijden, maar je, je hart is nog wel goed. Dan kan je dat alvast gaan, uh, gaan verkopen ja. aan de hoogste bieder. Gewoon een marktplaats zetten. En daarnaast, dat is, uh, dat is ook een extra stimulans voor mensen om gezonder te gaan leven. Als ze weten dat hun organen meer geld op gaan, uh, gaan leveren. Als, als die organen gewoon gezond zijn. Dan gaan die mensen, die, die gaan dan gewoon... Uh, Gezonde leven. En ik bedoel, het is nog beter als een begrafenisverzekering. Want je kan zeggen van als mijn lichaam. Als, tenminste, als ik sterf, dan staat mijn hele lichaam beschikbaar. En van die kosten, dan kan mijn graf uh, onderhouden worden. Van ja, wat er overblijft van het lichaam kan dan begraven worden. Bijvoorbeeld wow. hoor. Dat is maar een ideetje. Maar ja, de overheid die verziekt dit gewoon allemaal. Dus ja, ik vind daarom, vind ik persoonlijk, de week van de orgaandonaties vind ik eigenlijk noodloos questions voor iedereen die een lichaam heeft. Wat vinden jullie? Ik sta er voorkomen, voorkomen achter. Ja. Het werkt ook corruptie in de hand, hè? want er wordt wel degelijk geld verdiend ja, aan ja. Uh, organen. Ja, de, de bloedbank trouwens, die, heeft, uh, die, uh, ja, die, die, die handelt in ons bloed. Of tenminste aan mensen die dan gratis hun uh, bloed weggeven. En die verdienen daar behoorlijk aan. Hè? Mm -hmm. die, die hebben een behoorlijke bankrekening. Dus, mm -hmm. <laughs> ja, het, is, uh, het is een goed big business. Ja, uh, ik, ik vraag me bijvoorbeeld af, wat is je orgaan waard... op het moment dat er iemand van het koningshuis op sterven ligt... Ja, ja, ja. Dat is een hele, hele goede. Als jij in hetzelfde ziekenhuis ligt en jij hoort van... nou ja, jongen, je hebt niet lang meer te leven... maar je hebt wel dezelfde bloedgroep als uh, een van de leden van het Koninklijk Huis... waarvan we allemaal weten dat die niet vies zijn van een borrel... en waarschijnlijk een nieuwe leven nodig hebben. Ja. <laughs> Wat dan? Prins Pils, hè? ja. Ja, en het hoort, het, het, het uh, Sherry Monster uh, die moeder. Hè? <laughs> het is, uh, wat zou jij dat doen? Of zou je dan zeggen: ja, kom op, ik weet hoeveel miljard uh, Beatrix op de rekening heeft. Dus, uh, ik wil wel een beetje doekel hebben voor die lever. Dus anders, anders geef me maar even een fles vodka voordat ik sterf. Ik, ik denk dat, uh, dat, dat de arts sowieso zoveel doekel krijgt voor, uh, voor de operatie. dus dat Ja, is dat, wel zo. Dan, dan denk ik dat het ver is dat je als uh, degene die de lever afstaat, dat hij daar ook wat compensatie voor krijgt. Mijn mm -hmm. longen mogen ze trouwens wel gratis zijn. Ja, waarom? Ook <coughs> oh, horen het alert al lang, maar. <laughs> ik denk dat niemand hem hier wat voor wil geven. <laughs> hey, ik zou er ik zou sowieso al uh, moreel bezwaar tegen hebben om uh, iets af te staan. Uh, ik, heb al, ik zou zeggen, ik heb al genoeg afgestaan aan het Koninklijk Huis. Ja. Uh, direct of indirect, maar uh, hoe dan ook, uh, die organen, die uh, van mij, die gaan in ieder geval, als ze er al ergens heen gaan, gaan ze zeker niet naar het Koninklijke Huis. Nee, goed. Hey, we hebben uh, trouwens, uh, voordat we naar American shutdown gaan, nog heel even een bericht over een libertarische stier. Ja, dat is een uh, leuk bericht. Er werd een uh, stier op afgevoerd naar een uh, islamitische slagerij in een klein dorpje, en die stier die wilde niet. Ja, je voelde het al aankomen. Ja. Dus die uh, smeerde hem snel. Een hele tuin van, uh, van, van wat mensen aan Gort uh, gelopen. Maar uh, ja, dat is mooi. Een stier op weg naar de vrijheid. En Hebben ze hem uiteindelijk nog gevangen? Of, uh? Uh, vermoedelijk, uh, vermoedelijk heeft hij het uiteindelijk niet overleefd. Maar uh, de politie die hoefde niet meer dan één keer uh, in actie te komen. Mm -hmm. Dus ja, uiteindelijk dankzij de overheid. Maar ja, dan wordt het weer zo'n somber bericht. Hè? Dus, uh, ja, eigenlijk hadden we beter kunnen, had je ons beter in de waan kunnen laten van dat die stier gewoon uh, ja, nog steeds ergens uh, van zijn vrijheid geniet. Maar... Mm -hmm. In ieder geval, hij heeft een poging ondernomen, dat is wel mooi. En, uh, je hebt heel veel mensen die, uh, die, gaan, ja, die sterven op hun tachtigste en die hebben nooit in één dag in hun leven een poging gedaan om zichzelf te bevrijden van het jurk. Dus, ja. <laughs> Wat dat betreft dat... deze stier, al een streepje voor. Precies, ja. <laughs> nou, dan gaan we hierbij over naar het, uh, ja, de recensie van het toneelstuk American Shutdown. Denk je nog dat er een Joop van den Ende versie van komt? Of, uh? Ja, het, het zou zomaar kunnen, want er is wel heel veel uh, politiek theater uh, bij betrokken geweest natuurlijk. Dus uh, ja, ja. Ja, dat, uh, ja, wat dat betreft uh, qua acteertalent denk ik wel dat er een aantal leden van het congres uh, ja, in Hollywood zou ik kunnen slagen, ja. Maar uh, laten we even bij het begin beginnen. Jij was dus toevallig in, uh, in Amerika op dat moment, toen dat gebeurde. De, de Place Delict uh, is natuurlijk een beetje het hele land. Maar dat zijn met name de, de, de toeristische trekpleisters. En jij, jij zat in, in Indiana. Ja. Ja, die, daar is volgens mij geen park of iets dergelijks, dus, uh... Nee, Indiana is inderdaad, uh, Indiana eigenlijk, en uh, nou, Ohio en uh, de hele regio daar, wat ze de uh, Midwest noemen, dat uh, staat inderdaad bekend als de uh, breadbasket uh, van de Verenigde Staten. Dus uh, daar gebeurt verder niet zo heel <laughs> gek veel. Dus uh, nee, het is inderdaad, uh, ik heb inderdaad weinig meegekregen van, uh, van, van de belachelijke dingen die bij Mount Rushmore en uh, in allerlei nationale parken en zo... Uh, ja, dat zijn, uh, zijn gebeurd, um, al is er wel een nationaal park in Indiana ook, maar dat is uh, naar het zuiden. En Ik zat in Indianapolis, dat ligt in het midden, dus uh, oh, okay. dat, uh, daar zat ik uh, ver vandaan, of relatief in ieder geval. Maar je had ook ah, ja. allerlei uh, monumentjes waar dan in één keer hekken omheen stonden. Terwijl ja, normaal gesproken die stonden daar gewoon. Je kon er uh, ja, omheen lopen, niks aan de hand. Er stond ook geen suppose bij. Normaal, zoals bij Jefferson Memorial. Ja, klopt. Ja. En daar in één keer stonden allemaal hekken omheen en een bordje closed. <laughs> Ik ja, klopt, hoe klopt. gek wil je het hebben? Ja, en het is met heel veel van die dingen. Weet je, mensen zoals wij zijn natuurlijk meer uh, zeg maar tuned in. Uh, ja, in de, hoe ik zeggen, de libertarische media. Dus uh, wij krijgen daar meer van mee dan de gemiddelde, uh, ja, gemiddelde persoon of gemiddelde Amerikaan, denk ik. Maar uh, ja, dan nog het uh, berichten als uh, een afslag afsluiten bij Mount Rushmore. Zodat mensen geen foto's kunnen maken, zelfs van afstand. Weet je, yeah, zeg, yeah. zeg maar, buiten het, uh, ja, het conventionele uh, pad, zal ik maar zeggen, of platform, waarvan daar mensen dan normaal foto's maken. Nou, dat hadden ze al afgesloten. Nou, dat, ja. dat, uh, dat is op zich al belachelijk. Maar goed, dat kun je verwachten, want uh, ja, zo zijn ze dan wel. Ze willen het zo pijnlijk mogelijk maken. Maar ja, als ze zelfs dat soort dingen gaan doen inderdaad als, als afslagen, we blokkeren en uh, uh, ja, nationale parken helemaal afsluiten waardoor ze echt uh, tientallen, zo niet honderden man uh, nodig hebben afhankelijk van de, van de grootte van het park. Nou er zijn, ja. er zijn aardig wat nationale parken uh, in staat als California en uh, Arizona waar je de Grand Canyon hebt. Dat, uh, ja, die zijn behoorlijk groot dus uh, daar heb je wel een paar honderd man van nodig schat ik zo in. Dus, uh, ja. nou, verder had je nog uh, websites en, en dat soort dingen die uh, ja, die, die niet toegankelijk waren. En uh, buiten al sowieso de Obamacare-ramp, uh, die, uh, die zich tegelijkertijd voltrok. Wat ook uh, een virtueel uh, drama was. Uh -huh. Maar uh, ja, dat soort dingen. Ja, dan is het zelfs voor, voor de gemiddelde. Misschien niet voor de, zeg maar de Braindead Zombies die uh, heel de dag uh, CNN of, uh, of MSNBC of zo kijken. Maar buiten die mensen. Ja, is het voor heel veel mensen echt wel duidelijk dat het gewoon uh, ja, een horse en pony show was, uh, zoals ze dat het noemen. Ja, ja. En uh, ja, dat het echt, gewoon, dat echt het doel was om het zoveel mogelijk uh, ja, te la laten lijken dat het heel wat was. Mm -hmm. Terwijl, uh, ja, ongetwijfeld uh, hè, zijn er mensen die uh, inderdaad uh, thuis hebben gezeten. Maar uh, ja, dat waren dan uh, blijkbaar de niet-essentiële uh, werkers. Uh, waardoor je dan gelijk ook afvraagt waarom die dan nu überhaupt zijn. Maar ja, uh, dat, uh, dat is de overheid. Ja, ja. Ja, ja god, man. Uh, Jurgen, heb jij er nog iets aan, aan toe te voegen eigenlijk? Ja. Uh... Misschien een vraag. Vandaag uh, zijn ze eruit uitgekomen, toch? Ja, klopt. Dat, dat, dat is vrij rampzalig. De, de, de dollar is ook meteen flink gedaald. Uh, goud is flink uh, gestegen. Ja, uh, ja het, is, het is er eigenlijk uh, vanaf uh, zeg maar van mijn uh, perspectief is het erop neergekomen dat. Uh, op een, gegeven, op een gegeven moment uh, kwamen de Republikeinen erachter dat de Democraten de PR-oorlog aan het winnen waren. En uh, ja. ja, vooral omdat ze steeds maar, uh, denk ik, steeds maar zeiden dat het, uh, ja, dat het schuld van de Republikeinen was dat, er, uh, dat die shutdown er was. En uh, ja, er waren natuurlijk wel uh, zoals uh, oorlogsveteranen en uh, andere mensen die afhankelijk zijn van, uh, van de bijstand, uh, zullen we maar zeggen. Die daar, ja, die daar dus inderdaad wel last van hadden. Maar goed, uh, misschien is dat uh, een goede opwarming voor uh, wat er in de, in de toekomst gaat komen. Hè? Want uh, ik denk dat. Uh, en ik denk dat heel veel mensen in ieder geval in de libertarische bewering met mij eens zijn. Dat wat er in Detroit gebeurt, is dat uh, op, op heel grote schaal daar gaat gebeuren. Maar uh, ja, ja, dat. Uh, dat hebben, wat dat betreft hebben de Democraten denk ik wel, uh, ja, wel slimmer gespeeld dan de Republikeinen. En uh, ja in, in, ik denk in eerste instantie dat de Republikeinen meer uh, de publieke opinie op hun uh, op hand hadden. En uh, ja, dat iedereen eigenlijk stond te kijken van goh, hey, we hebben ineens politici met uh, principes. Of in ieder geval mensen die net doen alsof ze principes hebben. En misschien mm -hmm. misschien dat, je, uh, ja, dat, dat je nog net kan zeggen dat misschien Rand Paul, dat die, uh, die heeft dan misschien nog wel wat principes hier en daar. Uh, ja, die wil die dan ook wel soms wel overboord gooien om, uh, <laughs> yeah, om stemmen te winnen of wat dan ook. Maar goed, er zijn er dan misschien één of twee. Je hebt er nog Justin Amash, Dat ook een beetje een Ron Paul-achtig type is. Mm -hmm. um, ja, dus je hebt duidelijk in de Republikeinse partij meer uh, zeg maar libertarische invloed dan bij de Democraten. En ik denk dat dat ja, toen heeft geleid. dat ze, dat ze echt, nadat nou, ze duidelijk, uh, positie, zeg maar, duidelijk stand namen. Tegen, die, uh, tegen het uitbreiden van de schuld. Maar ja, uh, ik denk, uh, zoals ik zei, dat het ook voor de gemiddelde Amerikaan uh, nu wel duidelijk is. Uh, ja, dat het toch echt uh, ja, kantje boord is. Alleen uh, ja, vervolgens. Uh, Begonnen dus eigenlijk na die, uh, ja, die eerste uh, schrik van, uh, goh, er zijn eens uh, uh, politici met principes, of, of ze doen net alsof. Uh, daarna begonnen de democraten denk ik wel slimmer te spelen door uh, ja, de shutdown gewoon uh, op hun, uh, in hun schoenen te schuiven. Ja. En uh, ja, tegen die veteranen en, en andere mensen te zeggen van, uh, ja, kijk nou die republikeinen, en, uh, hè, als, het, als het aan ons had gelegen, dan had je al lang je, je, je bijstand gehad, uh, et cetera, et cetera. Ja. En uh, ja, Obama had het steeds maar over uh, onderhandelen met een, uh, met een geweer aan zijn hoofd, of, of tegen zijn hoofd. En uh, dat soort uh, retoriek, ja, dat werkt bij sommige mensen, hè. Maar... Uh... Ja, het is, het is natuurlijk tegelijkertijd is het duidelijk en ik denk dat iedere weldenkende Amerikanen ook begrijpt dat het, uh, het probleem niet van vandaag of gisteren is. De vraag is alleen hoeveel weldenkende Amerikanen heb je? Ik bedoel, want volgens mij is het toch een overgroot deel daar die daar al uh, popcorn eten de hele dag voor CNN zit. Ja, Met ik het denk, allemaal maar geloofd, weet je wel? Ja, ja, Nou, ik denk dat er, uh, dat er net als in Nederland uh, dat er uh, heel veel verschillen zijn tussen uh, inderdaad mensen die... Uh, ja, die, die gewoon de hele dag uh, tv kijken en alles voor, uh, koek, voor zoete koek slikken en, uh, en mensen die ook kritisch nadenken. Maar uh, ja. ja, en ik denk dat dat uh, vooral, um, ja, ook gezien de afscheidingsbewegingen die je steeds meer ziet, uh, ofwel op uh, het niveau van, uh, van een staat, zoals Texas, of uh, zelfs nog op uh, lokale niveau. Je hebt een paar uh, counties in, uh, in Noord-Colorado die, uh, die het over afscheiden hebben. Je hebt een paar counties in West-Maryland, dat is uh, zeg maar bij uh, Washington D.C. daar in de buurt. Ja. die het over afscheiden hebben, dus uh, ja, er zijn uh, duidelijk wel bewegingen, maar die zijn nu nog een beetje, uh, ja, onder het, uh, ja, die, die vliegen nog een beetje onder de radar zeg maar. Maar uh, ja. Ja, dat, ik denk dat dat uh, uiteindelijk. Uh... Ja, goed, gaat het toch uh, tot dat punt komen denk ik, omdat het ja. gewoon zo'n uh, ja, zo, zo ramp wordt, uiteindelijk zo'n groot probleem wordt, dat steeds meer mensen dat ja. in gaan zien. En uh, ik zat net een, uh, ik weet niet of we nog tijd hebben, maar een interessant ja. artikel te lezen op, het, uh, op de website van het Van Mises Instituut, mm -hmm. op mises.org. Voor mensen die dat willen lezen, de titel is Government shutdowns, the debt ceiling and our mountain of debt. Mm -hmm. En uh, daar zijn anders nog wel een paar aardige puntjes in, uh, in verwerkt. Uh, voor de mensen die het niet weten, sinds 1985 is, uh, is de Verenigde Staten, of zijn de Verenigde Staten, zoals het voor de, voor de burgeroorlog zeiden, een meervoud zeiden ze toen nog, um, zijn de Verenigde Staten een, uh, een schuldnatie geworden. Dus dat wil zeggen, mm -hmm. sinds 1985 um, hebben zij schuld uitstaan, meer schuld uitstaan bij andere landen dan andere landen bij hen. En uh, ja, voorheen was dat dus andersom in ieder geval uh, na de Eerste Wereldoorlog. En uh, van, ja, natuurlijk door de, door de crisis in 2008 is het alleen maar gekker geworden. En uh, ja, het gevolg was eigenlijk dat uh, het, de schuld van uh, ongeveer 5,8 uh, trillion is het dan, dan, hebben we het hier over 1000 miljard hè, Nederlandse hebben we er eigenlijk niet zo goed woord voor. Maar ja, ja, ja. Uh, zeg maar uh, 5.800 miljard, als dat <laughs> nog uh, enige relevantie heeft voor iedereen die dit hoort. Ja, uh, ja dat, om, om dat uh, op te bouwen, die schuld, dat, dat duurde van 1789 tot 2001. En vervolgens okay. hebben ze in, uh, even kijken, in vier jaar, van 2007 tot 2011, diezelfde schuld nog eens daar bovenop uh, aan toegevoegd. Zeg maar. Dus uh, ja, ja, ja. wat ze zeg maar, in ruim 200 jaar hebben gedaan, heeft... Uh, nou, een klein stukje Bush en vervolgens Obama uh, in, uh, in vier jaar gedaan. Dus, uh, ja. en, en ook de, de hoogste maandelijkse tekorten, de tien hoogste maandelijkse tekorten... ...hebben allemaal uh, plaatsgevonden sinds februari 2009. Dus uh, ja, als je dat soort statistieken erbij pakt, dan, uh, dan begrijp je wel uh, wat er gaande is. Hè? Ook met de uh, ja. Obamacare natuurlijk. En uh, ja, Obama, ik denk... Uh, of, of dat de meeste mensen het nu willen onderkennen is weer een ander verhaal. Hè? Vooral vanwege de mediacampagne en uh, ja, toch de, ik denk de positieve spin die de meeste media erop zetten. Maar het is duidelijk denk ik of het nu is of dat het pas later uh, bekend wordt of, of, of onderkend wordt. Zeg maar. Uh, dat Obama geen, uh, geen goede president is geweest. Voor zover je een goede president uh -huh. kunt hebben. Maar dat is weer een heel ander uh, onderwerp. Ja, bijvoorbeeld hier op de Nederlandse tv. Daar wordt hij ook een beetje nog steeds als een messias afgeschilderd. Hè, bij de publieke omroepen. Ik bedoel, vanmorgen ook nog bij WNL. Daar uh, werd de schuld uiteindelijk aan de Tea Party gegeven. <laughs> ja, ja. <laughs> en dat werd dan echt heel erg rechts. Uh, volk nog rechtser dan rechts. Yeah. En die waren de schuldigen en die hebben het allemaal zo ver laten komen en uh, Obama ja. die heeft zijn poot stijf gehouden en is principieel geweest, dat werd toen ja, gezegd. Ja. Obama principieel, ja. Oh my god. Het moet niet gekker worden denk ik, als die, als die twee woorden in één zin uh, worden uitgesproken dan, uh, dan weet je dat je of moet zappen of de tv uit moet zetten denk ik. Ja, hij noemde zichzelf Amerika-deskundigen, maar... Uh... Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Nee, goed joh. Ik uh, ga gewoon even naar het volgende onderwerp. En dat is het uh, Sociaal Akkoord. En daarvoor hebben wij uh, Ruud Matthijssen. MUZIEK Dames het mag u niet ontgaan zijn, het sociaal akkoord. Uh, we hebben hier iemand uh, bijgehaald die er uh, iets meer over weet. Dat was de gemiddelde Nederlander en dat is uh, Ruud, Ruud Matthijsen uit uh, Etteleur, als ik het goed heb, hè? Ja, klopt, uit Etteleur. Ja. Heel gezellig, ik ben daar nog eens heel gezellig rond te horen. Dus, uh, ja. Ik ook, vaak zelfs. <laughs> nee, het is echt uh, Brabantse gezelligheid altijd aan te raden. Maar uh, ja, je, je hebt verdiept in een sociale akkoord. En ja, zeg eens even in, in, in een notendop. Hoe zou je het uh, uitleggen? Nou, de laatste berichtgevingen die gaan eigenlijk over een, een akkoord dat ze hebben gesloten. Over een aantal kleine wijzigingen die ze hebben doorgebracht. Het gaat echt om een minimaal aandeel van de daadwerkelijke grote begroting. Je, je praat over onder de 1 procent. Dus in principe is het gewoon een, een, een soort propagandastunt die ze hebben. Nou, ik, zal, ik zal een aantal punten opzommen die mij opgevallen zijn. Eh, want ze hebben natuurlijk heel vaak over lastenverlichtingen gehad. Waar ze mee begonnen bijvoorbeeld is een lastenverlichting op arbeid. Ze, ze praten erover dat er een. De geplande afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde wordt teruggedraaid. Het zou de schatkist zogenaamd 480 miljoen kosten. Nou, in principe is het helemaal geen lastenverlichting. Dit gaat om een regeling die ze nog door hadden moeten voeren, die ze in het herfstakkoord hadden bedacht. Dus met de huidige situatie verandert er in principe gewoon helemaal niks. Het is heel leuk natuurlijk om dat te communiceren, want kijk wat we bereikt hebben, maar in principe verandert er niks. Dus dit, dit, dit punt hadden ze eigenlijk net zo goed buiten beschouwing kunnen laten. Nou, verder hebben ze het over een verlaging van de tariefbox 2. Dat is een. Dit gaat over de inkomsten uit een aanmerkelijk belang. Dit wordt verlaagd van 25% naar 22%. Dit betreft een eenmalige incidentele verlaging voor 2014. Hetzelfde is gebeurd in 2007. tijd was het echt als compensatie vanwege de stijging van de ziektekosten. Dus omdat mensen toen een enorme stijging hadden van de ziektekosten, hebben ze besloten om het eenmalig uh, te verlagen. Nou, vervolgens is het weer verhoogd en dan weer voor één jaartje verlaagd. Nou, ik noem het niet echt een lastenverlichting. Het is gewoon een tijdelijke verlichting van de verzwaring die we een aantal jaren eerder hebben gehad. Nou, btw-tarief zijn ze ook heel erg trots op. Een btw-tarief voor renovatie en onderhoud wordt verlengd. Het is een lager btw-tarief. In plaats van een vijfde deel van je aankoopbedrag hoeven nu mag 6% te betalen. Nou, ze rekken het een jaartje. Daar kun je trots op zijn. Ja, er zijn verschillende meningen over, denk ik. Lastenverlichting voor bedrijven. De bedrijven krijgen te maken met de verlichting van de werkgeverspremies. Dit zal ongeveer 218 miljoen bedragen. Ja, aan de andere kant komt er een leidingwaterbelasting die ongeveer hetzelfde bedrag op zal leveren, die van juist de ondernemers afkomt. Dus staan we kiet. Dus hebben we het in principe niet over lastenverlichting. Het is gewoon het, het verleggen van in- en uitgaves. Eigenlijk komt het gewoon neer op meer bureaucratie door, dat er een nieuwe belasting als een leidingwaterbelasting bij komt. Ja, de belasting bestond geloof ik al, alleen nu wordt geloof ik de grens verhoogd. En verder hebben ze een verlaging van het tri van de eerste schijf, eh, van de belastingschijf van inkomstenbelasting. Dat is 0,75 procent. Nou, in principe, ik denk niet dat het veel mensen zullen gaan merken aan het einde van de maand. die 0,75 procent mindering eh, van de eerste schijf. En het zal voornamelijk, hm. degene die het meeste belasting betalen, die, ja, die hebben daar het minste profijt van natuurlijk. Ze zullen daar beter voor kunnen kiezen om gewoon elke schijf minimaal 1 procent te verlagen. Dat hadden ze een aan gehad. Waar ze ook heel erg uh, leidend enthousiast over waren, is een manier om het fiscaal aantrekkelijk te maken, om beklemd vermogen vrij te maken. Het bedrag dat het op gaat leveren is 1 miljard voor de schatkist. Iets fiscaal aantrekkelijk maken dat 1 miljard gaat opleveren. Ja, mij ontgaat dat helemaal. Uh, ja. ik, ik, ik heb geen idee hoe ze dat, uh, <laughs> hoe ze dat vinden, fiscaal aantrekkelijk kunnen noemen. Ik, uh, Stel dat het al gaat om 10% dat je af moet staan van je bezittingen, dan praat je hier over 10 miljard dat mensen dan aan bezittingen vrij moeten maken. Een volgend punt dat me ook enorm opviel, was dat de voorgenomen versobering van de aftrek voor ZZP'ers werd teruggedraaid. Dit zien we dus als een lastenverlaging, zo werd het ook naar buiten gebracht. Nou, het is een verhoging die nog niet door was, dus een lastenverlaging is het zeker niet. En helemaal niet, omdat je ook nog eens weet dat het 100 miljoen gaat opbrengen, omdat er tegenover staat dat ze zogenaamde schijnconstructies van de ZZP'ers tegen gaan. Dus het komt er eigenlijk gewoon op neer. Van de huidige zzp'ers zal alles bij elkaar 100 miljoen vandaan moeten komen. Hoe dan ook. Ja, het spreekt voor zich dat het ook absoluut geen lastenverlaging is. Nou, belasting op afvalstorten. In 2012 is deze regeling afgeschaft onder het mom van vereenvoudiging belastingstelsel. Nou, we hebben kunnen zien hoe lang het heeft geduurd. Het komt er weer. Binnen twee jaar hm. is de vereenvoudiging alweer ten einde. Ik weet niet precies het precieze bedrag, maar volgens mij ging het ook over iets 100 miljoen of zo dat het op moest brengen. Het ging over best wel een, een serieus bedrag ook. Voor iets wat afval is waar je al belasting over betaald hebt. Want jouw afval is meestal iets waar je al gekocht hebt, waar je al 21% BTW bijvoorbeeld over betaald hebt. Dus het, ja. daarnaast is afval ook nog heel vaak geld waard voor recyclingsbedrijven. Ja. Er was ook nog een voordeel, begreep ik, tenminste nou een raar voordeel. Er was een verlaging van de marge van een gebruikelijk loon. In Nederland is het zo van als je een directeur bent, een TGA, van een BV bijvoorbeeld, dan bepaalt de overheid wat jij moet verdienen. Er is gewoon een directiesalaris dat hun zeggen van, dat moet marktconform zijn, dat verdien jij en dan mag je 30% van afwijken. Nou, dat gaan ze aanpassen, de marges worden lager, dus dat betekent dat je geen 30% meer mag afwijken. En als jouw je gewoon niet zoveel geld omzet en niet zoveel winst maakt, dan zul je gewoon alsnog meer moeten betalen aan jezelf. Of in ieder geval sowieso loonbelasting betalen. Dit gaat ze 150 miljoen extra opleveren, dus het, dat is een, een verzwaring voor voornamelijk de kleine ondernemers, denk ik, die dit zal treffen. Die blij zijn dat ze hun salaris uit kunnen keren, niet voor niks af zullen wijken van marktconform. Om salaris. En alsnog voor onze salarisvergoeding met de bijkomende extra lasten aan zichzelf moet uitkomen. Dit gratis schoolboeken. Blijkbaar noemen ze het gratis schoolboeken in Nederland als je boeken koopt vanuit de overheid zijnde. Heel apart, maar ja, gratis schoolboeken. Een lastenverlaging voor mensen met kinderen die naar school gaan. Achteraf gezien betaalt iedereen het. Uh, ik denk dat het zelfs nadelig uh, kan zijn omdat er totaal geen enkele marktwerking is of een markt die volledig door de overheid wordt bepaald, de overheid koopt in, als ouders zijnde interesseert zich helemaal niks meer wat een boek kost. Als zijnde zullen ze er ook niet naar hoeven te kijken, want... Uh, überhaupt wat er in dat boek staat? Da daar heb ik nog ja. niet eens over. <laughs> ja. Maar qua kostprijzen, of tenminste qua, qua, qua prijzen met schoolboeken, dit stimuleert absoluut geen goedkopere schoolboeken. De, de kosten die zullen, die zullen op deze manier alleen maar hoog blijven of misschien zelfs hoger worden. Er bestaat gewoon geen markt op het moment dat een overheid de enige is die de schoolboeken inkoopt. Er komt nooit vraag naar goedkope boeken. Nee, en ja, volgens mij de uitgever denkt ook van joh, we kunnen de prijzen best wel een beetje omhoog doen jongens. En, uh, sta, want de overheid die, die betaalt het toch. Ik sta er sowieso nog van te kijken dat er nog schoolboeken gebruikt worden. Ik, ja, ja, waarvoor zijn nog zo'n... Zo een analoog pdfje gebruiken. Ja, ik, ik heb trouwens meer van de Wikipedia geleerd dan uh, al die tijd dat ik op school heb gezeten. Daar ben je niet de enige in. Het ja, is ja. dus dat er toen de tijd nog geen Wikipedia was, maar misschien had ik daar een diploma kunnen halen. Het volgende punt, dat zijn de staatsomroepen. Nou, we hadden net al kunnen constateren, er zou een hoop bezuinigd worden. Uiteindelijk komt er 100 miljoen bij vanaf 2016. Dus ook daar, nou, waarom dat ze staken, weet het niet. Blijkbaar komt er niet genoeg bij. En dan wil ze het alsnog meer uit kunnen geven. En hebben wij er nog wat van gemerkt van die staken? Het programma ging gewoon door. Hè? Ja, ik, ik heb er vrij weinig van gemerkt. Ik, uh, ik ben niet echt een, een staatsomroep kijker, Ik kijk sowieso heel weinig tv. En als het tv is, mm -hmm. zijn het toch meestal wel de commerciële zenders die je kijkt. Ik vind het ook raar dat de publieke omroepen steeds geld erbij moeten, terwijl RTL er geld aan verdient. Ja, maar in principe wel goed ook, want ze, ze, ze operen wel eens dat de publieke omroepen reclames moeten gaan uitzenden. Doe zo. Oké, okay. nou moet je nagaan hoe vaak ik er naar kijk. Als dat inderdaad gebeurt, <lacht> het enige wat er dan gebeurt, is dat ze gewoon geld wegtrekken uit de markt die voor de commerciële bedoeld is. Dus dat betekent dat de commerciële ja. moeten gaan concurreren tegen een staatsomroep die een, wel een geldboom heeft de achtertuin heeft staan. Ja, dat is natuurlijk totaal echt oneerlijke concurrentie. Het slaat helemaal nergens op. Ja. Nou, het sneller afbouwen van een huishoudentoeslag. Ik dacht van, hé, hey, eindelijk, de toeslagen worden aangepakt. Nou, inderdaad. Ze worden nog sneller afgebouwd. 0,5 sneller. Ja, of dat merkbaar is? Ik denk het niet. Dan praten je over enkele euro's. Uh... Misschien per complete woonblok. Wat nou naar buiten gebracht is, uh, mm -hmm. met dat nieuwe akkoord, dat iedereen heeft het erover als zijnde van dit is een, een akkoord dat gaat over alles. Nou, in principe gaat het hier 1% van hetgeen wat ze uitgeven en wat ze naar binnen slurpen. Mm -hmm. ik, ik, ik vind het gewoon minachting richting de belastingbetaler. Het ziet, er, uh, het ziet er heel somber uit. Wat betekent dit voor het economisch herstel? Men heeft het erover dat de economie volgend jaar weer wat gaat herstellen. Ik geloof daar niet zo in in Nederland. Ze hebben zelf aangegeven dat het nieuwe akkoord 50.000 banen op gaat leveren. Er is ook al naar buiten gebracht dat in 2040 pas die 50.000 banen oplevert. Ik heb gekeken wat de bevolkingsgroei is in die tussentijd. En op dit moment staan wij op 16,8 miljoen inwoners. En als die 50.000 extra banen erbij zijn gekomen, zitten we met 1 miljoen extra inwoners. Dus op 1 miljoen extra inwoners in Nederland zouden wij 50.000 banen erbij krijgen volgens dit akkoord. Mm -hmm. En daar zijn ze vrij trots op, want er kwamen banen bij. Ik weet alleen niet of het voldoende is. Ja, maar het raar is, volgend jaar hebben ze een totaal ander akkoord. En dan zijn de regels weer in één keer veranderd. Ik hoop het. Ja, maar meestal... Ja, ik weet het, ik weet het. Dat is zo. U bedoel, ieder akkoord dat er komt is altijd de nadele van ons. Ja. Dus ja... Het is, het is gewoon weer een compleet lulverhaal, als ik het even kort moet zeggen. En daarnaast is er, veranderen steeds de spelregels, dus die bedrijven ja, die weten ook niet, steeds niet waar ze aan toe zijn. Dus eigenlijk ieder akkoord is eigenlijk weer uh, bad news voor, voor de economie. Wat een mooi woord noemen ze dat, regime uncertainty. Ja. <laughs> yeah. Nou, je geeft zelf wel aan, inderdaad, de bedrijven weten niet waar ze aan toe zijn. Maar dat geldt natuurlijk ook voor gezinnen. Als je aan een gemiddeld gezin vraagt, van wat geeft de overheid namens jou uit elk jaar? Waar gaat de overheid vanuit wat ze namens jouw gezin naar binnen trekken? Of hoeveel schulden heeft jouw gezin namens de overheid gecreëerd? Ik denk dat je heel weinig werkelijke antwoorden zal krijgen omdat mensen het gewoon niet weten. Of gewoon heel laag inschatten. Omdat ze geen idee hebben wat de omvang is van, van de overheid in Nederland. Er wordt heel makkelijk over nagedacht. maar Je gaat echt over enorme bedragen praten. Binnen het gezinsleven in Nederland, als je over de overheidsuitgaven en inkomsten gaat hebben. Ja, wat dat betreft is het misschien interessant voor de luisteraars om naar vrijspreker.nl te gaan. En dan scroll je iets naar beneden en dan kijk je aan de rechterkant: dan staat er uh, de nationale staatsschuld. Dat is dan een mooie. Uh... Ja, wat is het? Een soort van moker met een superstate erop, eurocrash. En daar staat bij uh, nou ja, wat de dus na nationale staatsschuld is. Of per werkende Nederlander op dit moment 52.741 euro. We moeten wij uh, gedurende ons leven al gaan uh, ophoesten. Ja. Nou, het is eigenlijk, dat hebben we in een eerder uitzending uh, nog over gehad, dat wat nog, eigenlijk nog erger is als die staatsschuld, is dat we er iedere keer rente over betalen. Ja. En dat, uh, dat is toch wel weer een paar duizend euro, wat, wat iedere... ...werkende eigenlijk uh, per, per jaar aan belasting betaalt. En als je dat bij elkaar optelt, uh, nou 40, hè? meestal werk je 40 jaar, dus zal nog iets meer worden. Is dat nog meer dan die, die 52.000 euro? Ik, ik, ja. heb het, ik heb het uitgerekend wat een gezin met drie kinderen jaarlijks gemiddeld betaalt uh -huh. aan rente. En dat zal uitkomen op 2650 euro. Wat dus gewoon aan rente in principe gewoon weg is, kwijt is. Omdat de uh -huh. overheid een schuld heeft uitstaan. over dat over een periode van 40 jaar? Uh, het, is al, het zal alleen maar oplopen. Dus als je dat van. Ja, ja dat is meer dan, dan kan je beter staatsschuld gaan aflossen dan dat je steeds rente betaalt over nou, het staatsschuld. De, de huidige staatsschuld, als je de, dezelfde situatie pakt van een gezin met drie kinderen. Eh, namens dat gezin mm -hmm. heeft de overheid op dit moment een staatsschuld van ongeveer 138.500 euro. En als je al 40 jaar rente betaalt, en de rente zal gelijk blijven, inflatie buitengelaten, dan ben je 106.000 euro kwijt. Dus het is iets minder dan aan schulden dat je aan rente betaalt. Oh, okay. Maar het zit er niet ver van weg. Plus dat de, ja, de schuld zullen alleen maar oplopen natuurlijk, want ze lossen niks af. de huidige tekort was ook iets van 7 of 8 procent uiteindelijk geloof. Ja, het is, we zullen het zeer binnenkort meemaken dat de staatsschuld 500 miljard is, hè? Ja, dat, dat, dus, dat duurt niet uh, lang. Dat, dat is gewoon een kwestie van tijd. En het zal natuurlijk helemaal snel gaan als de garanties natuurlijk ook... Uh, Aangesproken worden. Want dat moeten we ook niet vergeten. Er staan ook een hele hoop garanties open namens Nederlanders. Dankzij onze overheid. Wij staan voor allerlei zaken garant. Dat is ongeveer de helft van. Ja, iets minder dan de helft van de schulden die we hebben. Staan we ook nog als garanties voor andere rare zaken. Maar als je de, op de Libertarische Graadmeter een, een cijfer moet geven. hoe laag scoort dit akkoord? <lacht> ik ga niet echt vanuit dat het hoofd scoort. Dus ik zeg alvast laag. Het mag ook onder de nul hoor. Ja, dus, nou ja, dit is een onacceptabel akkoord. Als je als bedrijf zijnde zo'n akkoord zou sluiten met dit soort cijfers, dan is het gewoon een kwestie van ja. tijd. Of de aandeelhouders eruit stappen, uh, of, een, of een curator op een gegeven moment op de deur, aan de deur staat van, ja, ik heb een aantal dingen die ik moet gaan regelen. Uh, dit is, uh, ja. de, de, de, als je gaat kijken hoe snel de schulden weer oplopen, uh, wat de tekorten weer zijn, basis en uitgeven, totaal onacceptabel. Ik hou het op een 0 uh, ook, dan, dan hou ja, ik het op een 5. Ja, ze, ze, ze, ze hebben steeds het woord bezuinigingen. dat nemen ze steeds in de mond. Uh, als we nou even naar de letterlijke betekenis van het woord bezuinigingen gaan kijken. Stel een gezin heeft uh, te veel uitgaven en er komt te weinig geld binnen. Dus een gezin gaat bezuinigen. Dus uh, ja, er wordt uh, minder water minder lang gedoucht. Er wordt misschien boter boterham minder, de kapjes worden ook opgegeten bij het brood, dat soort dingen. Hè? Dus je gaat overal kijken van waar kan je een beetje beknibbelen. Wordt er in dit akkoord, zie je nog iets van een bezuiniging, en dan bedoel ik het letterlijke woord bezuinigen, zie je daar nog iets van terug? Gaan de mensen in de, de ambtenaren in de kantine ook de kapjes op eten? <laughs> ik denk niet dat ze daadwerkelijk echt gaan, uh, gaan bezuinigen, gezegd. Je gezegd. Je... Nee, daar niks van nou, kunnen vinden. Die, ze hebben het over 400 miljoen extra bezuinigen van het ministerie van Sociale Zaken. en Hetzelfde voor uh -huh. Volksgezondheid. Uh, of het Daadwerkelijk bezuinigd wordt, dat betwijfel ik. Ik, uh, ik heb even geen precieze cijfers paraat, maar volgens mij groeiden ze zelfs alsnog. Mm. Maar het, het kan natuurlijk zijn dat ze zeggen van, in eerste instantie was het natuurlijk een verhoging van 2,4 miljard. Dan hebben ze nou omgebogen naar 2 miljard en dan zien we het op dit moment ook al als bezuiniging. Maar daar dat durf ik niet precies mm -hmm. mij over uit te laten op dit moment. Daar weet ik te weinig van, misschien iemand anders wel, maar ik blijf er even buiten. Ja, ik, ik, ik weet verder uh, inderdaad ook weinig van die specifieke situatie, maar het doet me wel denken aan... Uh... Als ik me niet vergis, in het voorjaar uh, een soortgelijke situatie in de Verenigde Staten. Waar uh, de media het uh, ja, constant hadden over spending cuts. En dat ging dan inderdaad ook over hetzelfde principe: van um, in plaats van, uh, laten we zeggen, 3% meer uit te geven, gaan ze nu 2,5% meer uit. En dus hadden ze spending cuts. Ja, dat, uh, <lacht> dat, dat is uh, echt duidelijk overheidslogica. Maar uh, ja, ik vond het ook uh, inderdaad een goed punt uh, over die schoolboeken. Uh, ja, gratis schoolboeken. Ik weet niet meer uh, van wie deze quote was, maar uh, ik kan me een quote herinneren: uh, dat uh, de duurste, duurste dingen die je ooit kunt krijgen, zijn de gratis dingen die je van de overheid krijgt. En dat. Uh, ja, ja. Dat is denk ik, uh, ja, dat heeft uh, de proef van de tijd uh, weer staan, denk ik, uh, die quote. Dat, uh, dat blijft altijd weer uh, inderdaad uitkomen. Maar uh, yeah. ja, ik denk dat uh, het enige uh, misschien positieve wat we er als uh, libertaris uit kunnen halen, is dat, uh, ja, laten we eerlijk zijn, de overheid gaat niet krimpen. Ik bedoel, daar kunnen we heel kort over zijn. Dat is althans mijn uh, mening. Tenzij de libertarische rij aan de macht komt, maar. Ja, in, in, de, in het Nederlandse systeem uh, denk ik niet dat de overheid ooit drinkt. Ik zie het persoonlijk meer als een soort van uh, Romeins Rijk, wat steeds maar groter en groter en groter wordt. En uiteindelijk gewoon uh, ja, ontploft, gewoon uit elkaar valt. Of, of als een soort van Sovjet-Unie. Uh, ja, gewoon onder zijn eigen gewicht bespijkt. En uh, ja, op dat moment uh, hebben wij denk ik, net zoals nu misschien in Detroit, de gelegenheid om, uh, ja, om mensen op een. Uh, ...te wijzen op de, de fouten van de overheid en van de staat als, uh, ja, als, als denkbeeld, zeg maar. Of als, uh, ja, dus als een soort van uh, collectieve waanzin die mensen hebben, dat ze een staat moeten hebben en dat soort dingen. En uh, ja, dat we op die manier uh, misschien toch mensen kunnen beïnvloeden op een positieve manier. Om uh, wat creatiever te worden wat betreft uh, het oplossen van uh, problemen en uh, ja, het beter maken van de samenleving van de mensheid zonder overheid. Het is, uh, ja, het is natuurlijk niet best. Ik denk dat er wel een uh, perspectief is. Mensen moeten gewoon uh, ja, dit jaar in Leeuwarden en volgend jaar in maart uh, heel goed nadenken over waar ze op gaan stemmen. Hè? Ik bedoel, zonder actie verandert er niets. Ja, dan neem ik aan dat je bedoelt uh, op de Libertarische Partij uh, te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ik neem aan dat uh, de gemiddelde luisteraar van Vrijheid Radio dat ook uh, doet. Uh, tenzij er natuurlijk iemand is uh, die nu luistert en die dat... Uh... Ja, nog uh, niet wist dat het kon. Mm. Laten we even gaan fantaseren dat de Libertarische Partijen uh, ja, door een of andere wonder... Uh, 75, 70, meer, uh, laten zeggen 76 zetels heeft in, het, uh, <laughs> in de Tweede Kamer. En ja, het, uh, het allemaal vast zelf mag bepalen wat het gaat gebeuren. Hoe zou dan een uh, akkoord eruit zien? Of we dan eigenlijk überhaupt een akkoord hebben, want dat moeten we dan met onszelf gaan afsluiten. Maar H hoe zouden zeg maar, zou Libertariërs het hebben aangepakt? Ik denk dat de staatsschuld dat dat een uh, heel moeilijk punt gaat worden. In hoeverre dat je dat uh, af moet lossen en of dat inderdaad uh, misschien wel... Afgeschreven nou, moet worden. denk staats-, staats, staats verkopen en en en hoogste bieden? staats- en staats- en staats- en staats- en staats- en staats- en dus als je gaat kijken ja. van in hoeverre zijn ze dat daadwerkelijk waard, nou ze hebben natuurlijk alles op laten blazen ja, qua gewoon... prijzen, maar oké, okay. even dat daar gelaten. Ja, gewoon op de veiling aan de hoogste bier. ik bedoel paleisjes, daar kunnen we aan uh, Hilton of aan uh, Best Western verkopen ofzo. Ja, ja, dat is zo. Nou, dan, dat, dan er gebeurt er tenminste nog iets in de mee. <laughs> ja, dat is, nou punt één. Ja. <laughs> <laughs> zo is, dus ik bedoel en, uh, al die terreinen die Defensie heeft voor hun uh, spelletjes. Ja. Ja, klopt. Ja, de, de, de valt er valt wat dat betreft een, een hoop te, te verkopen en een hoop leuke pretparken van te maken, wat dat betreft. Ja, we, we hebben die kade gezien in uh, Utrecht die ingestort is. Ik bedoel, dat kan je beter la, uh, privaat laten beheren. Hè? Dus uh, ja, hopen we allemaal onder de hamer. Ja, ja, inderdaad, absoluut. Ja. Had dat ook uh, inderdaad misschien toch al steviger uitgezien, je weet het niet. De, ja. Maar het is denk ik heel moeilijk om even te zeggen van met de huidige situatie, als je gaat kijken wat voor schuldtassen ze al hebben opgebouwd. De garanties, mm -hmm. je moet ook de, natuurlijk de macht van de EU, die op dit moment al aanwezig is, die moet je ook niet onderschatten. Ja. Goed. Alleen... Kunnen we er zomaar nou, uit? Ik, ik denk het niet. Ik denk niet dat wij er zomaar uit kunnen stappen. Dat er al echt gewoon. Als ze hebben nog geen leger, dus zeg je, nou ja, we stappen er gewoon uit. Kijk maar wat je doet. Al lang ja. genoeg ja. nog heen, <laughs> ja. ja. ja. Nou ja we doen alleen nog maar handelsverdragen. Ik bedoel, Duitsland is niet die protesteren. Want als wij gewoon nog een handelsverdrag met Duitsland hebben. Ja, die hebben er dan verder geen last van. Die kunnen de Rijn gewoon blijven gebruiken. Dat ja, doen de Noorden en de Zwitsers ook. Die, hebben, die zitten niet in de Europese ja. Unie. Die hebben gewoon hun eigen vrijhandelsverdragen gesloten. Die zijn wel slimmer geweest. Precies. Nou, waar ik wel mee zit is met, met de, de schuld die Nederland heeft opgebouwd. Ja. Mensen kopen, kopen natuurlijk obligaties. Daar krijgen ze een percentage op. Dat, krijgen ze, ja, dat wordt gebaseerd natuurlijk op het risico dat ze lopen dat het, dat het fout gaat. Ja. Ik vind dat mensen ja, op dit moment best wel een flink risico lopen door uh, geld te lenen aan een land met de huidige financiële situatie. Misschien is het helemaal niet zo raar om daar een gedeelte van af te schrijven. Nee, vind ik ook. En een saneer te stellen, hè? dat is ook heel erg belangrijk. Er moet echt nu met de bottenbel worden gehakt. Uh, de overheid moet echt, uh, zelfs als ze met, de, met de socialistische regering, ze moeten nu echt in eigen vlees gaan snijden. Ja, de, de zal er zal inderdaad enorm gereorganiseerd moeten worden. Ja. Nou, ja, nou dus wel, als je alle ambtenaren ontslaat, dan staat gelijk een kwart van alle Nederlanders op straat zonder werk. Ja, ja. Er zijn nogal veel ambtenaren hier, maar inderdaad, dat geeft ook al gelijk aan natuurlijk hoe groot de overheid is en hoe diep dat het geworteld zit hier. De, ja. Ja, de, voor, voor de markt valt er nog een hoop te halen, wat dat betreft natuurlijk, als wij aan de macht komen. Ja, nou, ik ja en, met... en, en, en ik denk dat je dat ook moet uitbesteden. Hè? Uiteindelijk is dat ook san saneren is ook een vak. Hè? We hebben nu een, een, een, een landbouweconoom. En... Nou ja, ze, ze hebben allemaal wel leuke opleidingen gedaan, maar meer voor, voor, voor de klas uh, te gaan staan. En ik denk dat je gewoon een vakman moet hebben, dus echt iemand uit de marktsector die de overheid komt saneren. Dus vandaar dat ik het woord saneerder ook uh, noem. Bij bedrijven zie je dat ook heel vaak, als het nodig is om te reorganiseren, dat er gewoon een andere interim directeur wordt aangesteld die dat op zich neemt, die daar inderdaad beter in is dan die huidige directeur die aangesteld was. Omdat ze... Ten eerste heel vaak niet er echt sociaal bij betrokken zijn. En ten tweede dat die een heel andere kijk hebben op het bedrijf. En het is inderdaad helemaal niet vreemd om daar iemand anders voor aan te stellen van buitenaf. Van nou, succes. Het verdient zich gegarandeerd terug. Dat is enigszins wat zeker is. Ja. Ik vind het een heel mooi idee. Ik zie het al helemaal voor me. Iemand van buiten gaat het regelen. Maar uh, nee, maar. Om even serieus inderdaad op het onderwerp in te gaan, um, ik kan me nog een lezing van, uh, van Twan Mannes herinneren bij de Libertarische Boren in Utrecht. By the way, als je in de buurt van Utrecht woont, kom gewoon even langs de laatste woensdag van de maand. Nee, maar inderdaad, uh, Twan Mannes die, uh, ja, die lichtte dat uh, ook even toe in zijn uh, praatje, ik geloof dat het in april of, of mei of zo was. Uh, ja, dat was inderdaad eigenlijk uh, ja, de... Dat waren de hoofdpunten die we net hebben besproken. Hè? Gewoon uh, inderdaad met de bot bottenbouw gaan hakken. En uh, ja, de, de libertarische partij als de curator uh, stapt dit in, zeg maar dan. Hè? En dan, uh, ja, dan gaat gewoon alles uh, wat verkocht kan worden, wordt verkocht. En uh, ja, voor de rest is er een failliete inboedel. En dat is dan inderdaad uh, heel zuur voor de mensen die daarin geïnvesteerd hebben of die geld geleend hebben aan de staat. Maar ja, uh, dat. Uh... Ja, dat is het risico van het vak, hè? Daar krijg je rente voor natuurlijk. risico ja, Als je heel simpel naar de cijfers kijkt, stel Nederland zou een balans hebben, of kijk gewoon naar de inkomsten en uitgaven, het is gewoon een zeer ongezonde situatie om daarin te investeren. De enige, het, enige, het enige houvast dat bestaat in principe als investeerder is, dat je in principe 100% garantie zou hebben op dit moment, dat de overheid het toch wel af kan pakken van de burgers. En dat is de enige garantie dat je rente betaald wordt en dat de lening wordt afgelost. Nou, dat principe is fout. Dus is het een, ja, gewoon een totaal onverantwoorde keus. Ja, anders kan ik het gewoon ja. niet omschrijven. Uh, ja, Ruud, nog voordat we het gaan afsluiten, ik afsluiten, uh, afsluit. Er was ook nog één punt uh, wat ik nog even wilde aanroeren. Hè. Het uh, ontslagrecht. Ja. Dat is misschien wel een ja, positief punt. Het is zeker een heel positief punt. Wat me wel enorm opvalt, is dat ze erbij zitten bij het ontslagrecht dat grote bedrijven kunnen gemakkelijker mensen ontslaan. Ja, dat is dan weer. Uh... Het is, het is eigenlijk voor de kleine bedrijven is het een beetje kut hè? dat ze niet van iemand af kunnen komen. Kleine bedrijven zijn inderdaad ja. heel vaak dat ze al lang personeel in dienst hebben. Als het dan financieel slecht gaat, er is gewoon geen geld in kas, vaak sowieso om iemand te ontslaan. En als er al geld in kas is, dan is dat ook gelijk weg. Ze hebben ze geen enkele buffer meer. En als ze dan nog een keer. Iemand ontslagen zou moeten worden, dan kun je het vergeten. Vaak kun je natuurlijk wel het traject ingaan om op economische gronden iemand te ontslaan. Vaak is het dan nog veel en veel te laat. En dus het gaat is het gewoon op over. Ja, ik vind het een aantal opvallend dat, dat dat zo specifiek vermeld wordt. Omdat dat, het, het is voor mij niet logisch. Als ik, als ik, nou, als ik zeg maar. Uh, uh, als ik politicus was, godzijdank ben ik het niet, maar stel je voor dat ik politicus was, en de, dat, waarom, waarom zou je met zo'n uh, maatregel te proppen komen? Hoe, hoe kun je dat politiek uitleggen? Ik bedoel, er is niet, ik kan niemand bedenken in directe omgeving die zou zeggen: Ja, dat vind ik nou een goed idee van grote bedrijven, nou, die makkelijk mensen kunnen ontslaan. Bij wie is dat populair? Heb je geen VVD'ers in jouw vriendengroep zitten? Ehm, um, vrij weinig. Ja, dat kan dus verklaren. Ja, maar dat is ook een beetje, ik vind het toch wel een beetje, want de VVD die, die doet zich voor als een ondernemerspartij. Ja. En er zitten ook veel kleine ondernemers bij. Ik vind het toch een beetje pissen op een heel groot uh, gedeelte van ja. je achterban. Ja, kijk eens wie, wij, wie, wie onze vriendjes zijn. Dat zeggen ze ermee. Ja, ze scheiden aan de kleine ondernemer. Wij gaan alleen maar voor de grote ja, dat jongens. Dat lijkt me niet zo'n slim, uh, zo slimme actie ja. van... Uh... Dat, dat is ook een beetje de kracht die je hoort bij de, de, de gemiddelde winkelier die dan nog steeds VVD stemt. En nog steeds een portret van Wiegel boven zijn bed ja. ik bedoel, die, ja, die zit altijd stenen beter te klagen van wij worden niet gehoord. Ze, horen alleen maar naar, ze luisteren alleen maar naar de grote bedrijven. En met, deze, met dit, ja, het is gewoon een bewijs. Hoe meer bewijs wil je, wil je ja, hebben. Ja, inderdaad. Ah, het is misschien uh, het enige voordeel wat ik ervan kan zien... Uh, voor politici is dat, ze, dat het, het soort uh, ja, nepkapitalisme dat we nu hebben, dat, da dat wordt versterkt. En uh, ja, dat ze misschien dan later ja. weer kunnen zeggen van ja, zie je wel, het werkt niet en uh, we moeten ingrijpen. Dat is eigenlijk het enige wat ik er op uh, ja, middellange termijn uh, voor, voor voordelen zie voor, uh, voor de hoge heren in Den Haag. Het ja, is inderdaad een onbegrijpelijk ja. punt wat dat betreft. Ook, ook als je gaat kijken sowieso in de situatie dat er mensen ontslagen moeten worden. Vaak komt daar ook juridische kennis bij te kijken en te doen, om er een en ander te voorbereiden. Ja. In groot bedrijf hebben die mensen vaak gewoon in dienst, of die nemen bedrijven in dienst. Ja. Dat, dat, in principe doet ze dat niet. Dat is allemaal vaste kosten die ze al hebben. Binnen ja. een klein bedrijf zit je vaak gewoon met een aantal mannen. De directeur moet het zelf regelen, is vaak druk bezig met zijn eigen bedrijf hè, om poten te houden, met zijn eigen oh. vakgebied. Ja. Die heeft geen tijd om zich juridisch daarvoor in te dekken, wat een hoop geld kost. Ja, iemand inhuren, dat is vaak gelijk al: praat je over flinke percentages die gelijk maandelijks eruit gaan van de omzet aan juridische kennis ja. in te huren. En ja, ze worden zo op kosten gedreven om nog meer juridische bijstand uh, ja, Zo'n verzekering kun je in principe niet meer weigeren. Je hebt het sowieso eigenlijk altijd nodig. Je, nee. je kunt van tevoren een contract opstellen met je werknemer. nou dat contract is tegenwoordig toch niks waard. Ja, van één kant, maar uh, het gaat er niet om wat erin staat. Het gaat erom wat ze bij de overheid afspreken wat erin mag staan. Het is uh, ja, een uh, omgekeerde wereld. Het, is, het klinkt zo onlogisch, omdat je ook, grote bedrijven hebben ook geen uh, ja, die hebben ook geen stemrecht. En uh, ja, dus, dus wat hebben ze eraan? Weet je? Ik bedoel, de meeste politici die proberen altijd zieltjes te winnen. En ja, dat doe je door het in ieder geval zo over te laten komen dat het hè, voor de kleine man is. Ja, dat, dat, daar zijn onze linkse vrienden heel goed in. Maar zelfs dat laten ze nu achterwegen. Hè? Dus eigenlijk, het is bijna arrogant. Ja, het, zo het misschien dat ze nog marketing en budget nodig hebben voor de nieuwe verkiezingen. Ik, ik weet het niet. Ja, ik weet. Anders zou je het bijna niet kunnen verklaren. Er is iemand die goed bezig is met de lobbyen denk ik. Dat is enigszins sexy. Ik denk dat ze, laten we zeggen, denk even aan Eurlings. Uh, ik denk dat zometeen iemand ook weer een, uh, een baantje heeft bij een groot bedrijf. Zometeen. Ja. En ja. heeft flink op de knietjes onder de tafel gezeten. ergens. Ja. Maar, to, maar uh, tot nog toe uh, hebben ze dat toch altijd wel redelijk. In ieder geval gedracht verborgen te houden. Maar dat, het is nu echt gewoon uh, out in the open. En uh, ja, dit hebben we gedaan. Uh, iemand heeft zijn shot nog op zijn gezicht uh, zitten. Ah, <laughs> Ja, dus je dus, uh, weet zometeen waar Rutte zometeen een baan. heeft. Het is wel heeft. echt vreemd, want ik, ik kan er gewoon helemaal niks over terugvinden van de, de, het ontslag hè. in de miljoenennota niet, maar ook niet in de, in de, van het CPB had ik er ook al iets van verwacht Natuurlijk omdat het ook met, met, met banen te maken heeft, maar ik, ik vind er gewoon niks van terug. Het blijft gewoon één groot mysterie. Ja, eigenlijk wel. <laughs> maar goed, we gaan, uh, ja, we gaan nu zometeen uh, ja, de stille tocht uh, doornemen, want ja, misschien zou er eigenlijk een landelijke stille tocht moeten komen om alvast de slachtoffers te gaan gaan uh, gedenken die zo meteen gaan komen als gevolg van dit sociaal akkoord. Lijkt jullie dat geen goed idee jongens? Ja, lijkt me een heel goed idee Er ja. was maandag in ieder geval een stille tocht en daar ga ik zo meteen met uh, Jurien over hebben. Dames en heren, vorige week hadden we het erover, de stille tocht in Leeuwarden. Hoe is die gelopen? Nou, ik zat het uh, Koopmans vragen. Jurien, was het een succes? Ja, het uh, was een hele enerverende... Avond. Er was media, de Leeuwarden krant uh, was uh, aanwezig. Er waren verhalen. Verhalen zijn heel belangrijk. Hè? Ja, ja. Uh, die blijven ook, uh, ook, ook hangen. Vrij ernstige verhalen van ondernemers. Mm. Uh, we zijn bij een restaurant geweest. Op dat restaurant kon je nog uh, de schroeven zien dat het, uh, het logo van het restaurant was uh, veranderd. Mm. En dat bleek uh, te maken te hebben met uh, de precario-heffing. Het logo was te groot en ja, dan val je in een andere klasse en dan kun je ja, nogal forse, forse boete uh, krijgen. En uh, die ondernemer heeft dus moeten besluiten om zijn logo te verkleinen. Volgende, zijn we naar de Rosse buurt in Leeuwarden geweest en daar had een ondernemer zo'n Heinekenbord. Hmm. Nou, iedereen kan, kan, kan zich daar iets bij voorstellen, toch? Ja, ja, ja. ja. Nou, en uh, deze, deze ondernemer die had dat bord al jaren hangen. Want uh, ja, de Rosse buurt, dus de, de ambtenaar van de gemeente, die durfde daar nooit uh, te komen kijken. Maar na 30 jaar hmm? trok de ambtenaar de stoute schoenen aan. Misschien Zo. is hij wel eventjes naar de hoeren geweest. Ja, ja. Weet, ja ambtenaren hebben ook gevoel, hè? Ja, absoluut, absoluut, <laughs> absoluut. Nou ja, um, die ondernemer, die kreeg een, uh, een brief op de deurmat van... Uh, je hebt een Heinekenbord hangen, dus dat wordt lappen. Want ook een Heinekenbord is reclame, valt onder de precarioheffing. heffing. Ach. ja. Ja, dus dat, dat, dat soort uh, verhalen. Nou, dit was een deel van de tocht. Het, het was een kleine groep, dus zijn we nog even bij een uh, café uh, zijn we gaan zitten. In dat café, dat was van oorsprong een rokerscafé. Mag niet meer. Mm. Nee. En die caféhouder, ja, die vertelde over een bankje dat hij voor zijn zaak had staan. En ja, hij mag, geen, hij mag het bankje niet meer hebben. Hij mag niet meer voor zijn zaak een kopje koffie gaan drinken, want ja, geen terrasvergunning. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Ja, dus in een tocht kom je dan allemaal situaties tegen van hoe bizar groot. ...die overheid is. En dan heb je het nog niet over de onzin van de controle op hondenbelasting. Dan ja. heb je het nog niet over, ja, over, over al die regeltjes. Maar dit waren hele mooie voorbeelden van ja, waar het eigenlijk mis uh, zit in deelwaarde. Ja. En hoe we dat op een libertarische manier willen oplossen. Want dat is eigenlijk heel simpel. Minder regels, geef ja. de ondernemers de vrijheid. En dan komt het vanzelf goed. Ja, precies. Ja, precies. Maar je, je hebt nog even drie wezen groetjes gebracht bij de kathedraal? De kathedraal, ja. Ja, Dat ook, da, ja. daar had je het ook over vorige week. Ja, zeker. zeker. Nou, de in inquisator uh, was er ook. Ja, nee, een kathedraal. Hè? Uh, vroeger had je natuurlijk hele mooie architectuur. Tegenwoordig ziet het er wat lelijker uit. Uh -huh. Maar uh, je hebt wel degelijk nog kathedralen... Hè? Waar, waar mensen uh, ja, van afhankelijk zijn één keer in de zoveel tijd naartoe moeten... En uh, de kathedraal van Leeuwarden is het UWV-kantoor. Elke grote stad heeft tegenwoordig een groot UWV-kantoor. Om Groningen ja, ja. binnen, je ziet het. Uh, Leeuwarden heeft er ook een grote op uh, de Tesserschadestraat. En dat is een hele grote ambtenarenfabriek. Dus er worden werkelozen, die gaan erin en dan komen eruit als ambtenaren. Nou, dat was, ja, mis, misschien, misschien is dat een, uh, de, de socialistische oplossing voor... Het werksheidsprobleem. Ja, maar... want dat, dat, dat denk ik ook elke keer als ik dan Rutte hoor zeggen... ...we gaan meer banen creëren. Ik denk, ja, je, ja. hun kunnen ondernemers niet dwingen om banen te maken. Dus de banen waar hij het over heeft het zijn waarschijnlijk ambtenarenbanen. Nou, wat ik heb begrepen is dat, uh, dat ze die banen ook als ambtenaren niet kunnen, kunnen vinden. Dus ze kunnen ook op dat gebied hun beloften niet waarmaken... ...net zoals ze de belastingverlaging niet waar konden maken. Wat er gebeurt is dat mensen... Ja, eerst door lastenverhogingen ja, moeten bedrijven en consumenten moeten bezuinigen. En als consumenten moeten bezuinigen... dan gaan bedrijven ook uh, minder personeel aannemen. Of misschien wel personeel ontslaan. Dus personeel wordt door, komt, komt door lastenverhogingen op straat te staan. Nou, vervolgens moeten ze zich melden bij de UWV. Komen ze eerst in de WW. Vervolgens in de bijstand als ze niks nieuws kunnen vinden. En wat ze dan gaan doen, dat is die mensen inzetten... Uh, ...of dwingen om uh, vrijwilligerswerk te gaan doen. Ja, ja. En dat is toch een van de, van, van, van de belangrijkste taken van het, uh, van het UWV. Dus door lastenverhogingen creëren ze een beetje hun eigen werkgelegenheid. Ja, ja en ik had uh, vorige, vorige week al een bericht over... ...dat ze in, bijvoorbeeld in Roosendaal moesten de werkloze hamburgers gaan bakken bij de Burger King. Wat oneerlijke concurrentie is ten opzichte van uh, McDonald's en andere hamburgerbakkers... Zonde. Laat uh, ondernemers ondernemen en mensen in dienst nemen. En laten we samen de crisis oplossen. En de overheid die kan eigenlijk maar één bijdrage doen. Dat is een stapje terugzetten. Uh, Maakt het UWV-kantoor uh, nou, in ieder geval een stuk kleiner. Uh, de mensen die uh, overblijven... Uh, ja, als je, zo, zolang het nog niet een libertarische samenleving is... Uh, zul je iets van UWV misschien nog hebben... Maar dat moeten vooral buitendienstmensen zijn. Hè? Die moeten voor de mensen uh, op zoek uh, naar werk. Want vrijwilligerswerk uh, of, of dwang... Dat heeft absoluut geen nou, zin. we hebben uitzendbureaus. Ik bedoel, waarom moet het UWV op zoek gaan naar werk? Ja, <laughs> ik ben echt ja, al of... meer dan twintig jaar als ik uh, werk nodig had. Ik ging naar een uitzendbureau. Ik had dezelfde dag werk. Dat, uh, dat ben ik met je eens. Maar zoals ik aangeef, uh, ja. zolang we geen libertarische samenleving hebben... laat die mensen in ieder geval wat nuttigs doen. En dat is iets anders dan... Uh, dan, ...dan mensen dwingen om vrijwillig uh, hamburgers uh, te gaan bakken. Ja, ja, ja, helemaal met je eens. Uh, hoe is het nog verder verlopen? Nou ja, uh, uiteindelijk kom je dan bij uh, de Oldenhoven, de Scheve Toren van deelwaarde uh, terecht. Mm -hmm. En ja, dat staat ook een beetje symbool voor dat de verhouding tussen markt en overheid... ...dat het ja, enorm scheef is uh, gegroeid. Nou ja, kijk, het is een hele mooie locatie. Hè? Ja, ja. De Alderhoven staat bij het stadskantoor. Dus uh -huh. bijna alle ambtenaren, zelfs het provinciehuis ligt daar redelijk dicht in de buurt, die werken in de buurt van de Alderhoven. Dus uh -huh. uh, dat was uh, inderdaad ook een belangrijk onderdeel van onze route. Denk je dat het ook aan te raden is om zo'n stille tocht in, uh, ook in andere steden te organiseren? Ik denk het wel. Eigenlijk moet 14 oktober. Ja? Het moet een soort van jaarlijkse protestdag uh, worden. Ja, ja. Uh, ik wil dit ook jaarlijks laten terugkomen. Uh, ook als er geen verkiezingen zijn. Mm -hmm. Want op het laatst... Ja, de meeste politici zie je alleen maar in verkiezingstijden. Dan roepen ze van... Uh, wij gaan voor werkend Nederland de belastingen verlagen. Wij libertariërs willen gewoon altijd laten zien uh, mm -hmm. dat het beter kan. Dus ook volgend jaar komt er weer een stille tocht. Ja. En ik hoop niet alleen in Leeuwarden. Ik hoop in mm -hmm. heel veel steden... Dat het een soort van nationale herdenking wordt tegen ja, de keuze van de overheid om uh, te roepen, we gaan bezuinigen, terwijl ze eigenlijk alleen maar uh, de belasting omhoog doen. Ja, de, de volgende verkiezingen die zijn dan uh, geloof ik in maart. Hè? Mm -hmm. Voor de andere Libertarische Partijen zou dan ja, 14 oktober dat zou dan geen gunstige uh, datum zijn. Als je dat ook weer, weer een beetje voor uh, reclame voor de partij wil gebruiken. Mm -hmm. Nou, misschien zouden we dat 14 februari kunnen doen of zo. Valentijnsdag. Ja, lij, lijkt, me, lijkt me in ieder geval een creatief idee. om, uh, ja, om, om, om ook als uh, Libertarische Partij iets met Valentijnsdag uh, te doen. Ja. He, ik, ik, ben, ik ben blij dat je met, met, met, met, met iets uh, als liefde, dat je daar de overheid nog niet uh, bij nodig hebt. Uh, ja, dat je niet een vergunning, uh, een vergunning uh, hoeft aan te vragen om verliefd te mogen worden. Nee. Nee, nee. nee, maar over een andere datum, ik, bedoel, ik noemde maar even 14 februari, maar we zouden ook gewoon een andere datum kunnen doen vlak voor de verkiezingen en dan een stille tocht houden of zo Zeker. Nou ja, ik zou zeggen houd het op, uh, houd het op 2 januari, waarom 2 januari, omdat uh, als op het uh, nieuwe jaar het kabinet nog niet is gevallen, dan krijgen we heel wat lastenverhogingen. Hem, uh, ja, dat is een goede. dat is een goeie. Ja. Ja. He, per, per 1 januari uh, dreigt het water duurder te worden. Ik ga gelijk nog eventjes een glas water drinken. En het tweede, het autorijden, blijkt opnieuw weer uh, duurder te gaan worden. Oh, okay. um, dus om die twee redenen denk ik alleen al, en ja, dan heb je het over nationale politiek, maar dat heeft lokaal natuurlijk enorme gevolgen dat ja. in deze tijd opnieuw de lasten worden verhoogd. Ja. Want ik denk dat het dat, uh, ja, voor heel veel bedrijven en, en ook voor, voor gewoon uh, hardwerkende mensen betekent dat uh, heel veel ellende. Elke lastige ja. is meer ellende. Ja. Nou, dankjewel Jurin voor je, voor je bijdrage. Ja. Ja. Ja, dames en heren, zijn we nu aangekomen bij het belangrijkste moment van deze hele show. Dat is namelijk de Libertarische Agenda, want dan kunt u uw mede-libertariërs ontmoeten. En op welke plekken in Nederland kan dat en op welke datum? Nou, dat komt nu allereerst...